Hageman met het nos Journal. In Heerlen mogen de geëvacueerde bewoners en winkeliers morgen vroeg even terug om het spullen op te halen. Volgens burgemeester De Pla mogen ze nog niet definitief terug. Het onderzoek is gebleken dat de constructie van het van de appartementen bij winkelcentrum het loon al veilig is. Maar het gas in het gebouw is uit voorzorg afgesloten. Dat is gedaan omdat een pilaar in de parkeergarage verzakt en er bij instorting ontploffingsgevaar zou zijn. Het is onduidelijk wanneer de bewoners en winkeliers weer terug mogen. Volgens de pla moet eerst snel worden begonnen met de sloop van de instabiele delen van het complex. De vakcentrale FNV valt niet uit elkaar. Dat heeft de voorzitter van een van de kleinere bonden, de journalistenvakbond NVJ, gezegd na afloop van een marathonvergadering in Dalsen. Daar kwamen alle voorzitters van de FNV-vakbonden bij elkaar in een poging uit de crisis binnen de vakbeweging te komen. De FNV is verdeeld door het pensioenakkoord dat voorzitter Jongerius sloot met het kabinet en werkgevers. De twee grootste vakbonden, Afvacabo en FNV-bondgenoten, zijn tegen dat akkoord. Maar door de instemming van de andere bonden werd het pensioenakkoord uiteindelijk getekend. Om zeven uur worden de resultaten van het crisisoverleg toegelicht in een persconferentie. Dat wordt live uitgezonden op Radio 1. De politie heeft in Gilzen een man aangehouden die wordt verdacht van doorrijden na een ernstig verkeersongeluk in België. Dat meldde Belgische media. De 30-jarige man zou vanochtend rond 5 uur in het Belgische Turnhout twee meisjes hebben doodgereden die op een brommer zaten. De man zelf woont ook in Turnhout. Hij zou daarna naar zijn ouders in het Brabantse Gilzen zijn gegaan. België heeft om zijn uitlevering gevraagd.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 Even over de klok van drie uur tijdens weer voor dit lijst van Europa. De 21 ste jaar, nog weer aflevering 48 en vandaag de 2e december van 2011. In de lijst 18 stijgers, drie zittenblijvers, 16 dalers en drie nieuw binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat drie platen eruit moeten. Guiana doet dat met Man Down na 18 weken, Mika L.E.M.D. na 13. En Lena de Midnight Sun verdwijnt na 10 weken alweer uit de lijst. Stijgen deze week in onder van Lana Del Rey. Videogames gaat in 1 keer 10 plaatsen omhoog. Snel te dalen, dat is Bruno Mars. Mary U zakt er namelijk 13. Langs genoteerd, dat zijn deze week in 1 keer 3 platen. David en Sia samen met Titanium staan 14 weken in de lijst. Hetzelfde geldt voor James Morrison's Slave to the Music. En Calvin Ayers en Clears met Bounce, ook die zijn 14 weken in de lijst te vinden. De eerste binnenkomer, die vinden we straks op nummer 38. 39 is er voor Immerse, Hot, Skips, Beat. van Olly Meurs, hartstikke biet. In 13e week zak het van 36 naar 39. En een van die drie langs genoteerde vinden we onder aan de lijst van Europa. Colvin Aero samen met Police in de 14e week wel welzakkend. welzakkend van nummer 30 kijk je dus naar die laatste plek, de 40ste plek. Maar met 14 weken genoteerd in de lijst doen ze dat natuurlijk wel weer goed. We beginnen de lijst dan ook gewoon onderaan bij die twee. Colvin Harris En killies en bounce. Euro breakdown op vrijdag Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Short van Dam. Bounce. Deze week terug te vinden op nummer 40, Colvin Harris, Cleese en Bounce. De eerste binnenkomen vinden wij deze week op nummer 38. Het zou een ideaal lied zijn voor de Hollandse herfst. Bruno Mars heeft It Will Rain echter al toegewezen aan een ander doel. Zijn nieuwe single is namelijk de soundtrack geworden van de film The Twilight Saga Breaking Down Part 1. Het droevige nummer le leent zich dankzij de broeierige onderlaag prima voor deze vampieren film. En toch omschrijft de zanger zelf het liedje liever als een liefdesliedje. Want ook in de liefde is het niet altijd roze geur en bodka Wat hij kan liefhebben, dat weten we van Bruno Mars wel. Just the way you are was een serenade voor elke mooie vrouw, al dus Bruno. Op uh, grenade liet hij horen alles over te hebben voor zijn liefde. En marry you, nou ja, dat zegt wel genoeg denk ik. En ook zonder uitbundig de liefde te verklaren, kan Bruno Mars dus hitwaardige nummers maken. En dat doet hij dan wel met zijn nieuwe single It Will Rain. Deze week weer op nummer 38. De binnenkomen van week 48 in de year breakdown is in handen van Bruno Mars. Edward Ryan komt binnen op 38 en laat Olly Meurs Hartskipse Beat en Colvin Harris Cleese Bounce achter zich. Dan halen we één plaat over, die is in handen van Pixelot All About Tonight en komen we dan op plek uh, 36 aan. En daar vinden wij Edward Christopher Chiran, geboren op 17 februari 1991 te Halifax. En hij is een Britse singer en songwriter. Sharon brak door in juni van 2011 met zijn debuutsingle The A-Team. Die uh, debuteerde op de derde positie in de UK Single Charge. De rest van Europa heeft de plaat nooit echt in de armen gesloten als een echte hit. Lego House, dat is de derde single van het debuutalbum van de Britse singer en songwriter Ed Sharon. Het nummer is op 13 november van 2011 als single uitgebracht. En in de videoclip van deze single speelt Lookalike Robert Rington een uh, hoofdrol. Rington speelt een uh, obsessieve fan van Sharon. Die telkens probeert hem hem te ontmoeten. De beveiliging die weet dit gelukkig steeds te voorkomen. En vele pogingen weet Grint weer uh, weggestuurd door de beveiliging. Die met hem naar de lift loopt en uit de lift stapt Sharon. Die duo, uh, dat uh, deelt op dat moment een veelzeggende blik. Dat dus de clip behoort bij de single Lego House van Ed Sharon. En Ed Sharon die komt binnen op plek 36 deze week in de lijst der lijsten die Euro Breakdown iedere vrijdag hier op CFM.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 No heart broke, hit the road And so I moved to England I started seeing, started seeing what we're doing Still doing everything we want And maybe one day we'll go to rehab Or back to Argentina It's not that far away in the day now Through so supper Sunday I'll play my concertina To an arena full of people Or I'll dream my life away Drinking up the A champion song. Champion Sound in handen van de Crystal Fighters. In de tweede week gaan ze omhoog van 38 naar 34. James Morrison vinden we deze week terug op 35. Hij komt vanaf 26. Slave the Music staat ondertussen wel alweer 14 weken in de lijst. Dus ook hij is wel goed bezig. En daarom werk ik aan een nieuw album als het oude nog steeds scoort als een malle. Als dan Katy Perry ligt dan brengt ze alle nummers van de Teenage Dream uit op single. Wat zover komt dat is natuurlijk nog wel de vraag. Maar ze is een aardig eind op weg. Inmiddels zijn we allemaal bij nummer 6 nadat uh, Last Friday night wereldwijd een uh, succes werd. Mag nu de One Dead Away daar nog een dunnetjes overheen. Het is duidelijk dat de sterke singles van het album al het licht hebben gezien. De One Day Got Away is uh, geen slecht nummer, maar dat blijft gelijk met zijn voorgangers wat op de vlakte. Of de Perry toch leuk om met dit nummer op de eerste plaats in de Billboard Hot 100 te komen, dan schrijft zij geschiedenis. Alle zesde singles van Teenage Dream hebben dan de lijst aangevoerd. Daarmee verbreekt ze het record van Michael Jackson. Michael Jackson die had namelijk een uh, album Bad. En daarvan, uh, van dat album kwamen vijf singles op de nummer één positie in de UK. Een Billboard Hot 100. Hoe ver komt het in de rest van Europa, dat is nog even afwachten. Het begin is er in ieder geval, want deze week komt ze binnen in de Euro Breakdown. En dat doet ze niet verkeerd op nummer 33, Katy Perry. The one that got away. Nieuw binnen deze week in de lijst van Europa op nummer 33. Een tijd voor ons om even achterom te kijken. Daar vinden we Colvin Harris en Cleese Bounce. In de 14e week zak het van 30 naar 40. Holly Merce, Hard Skip Se 13e week in de lijst van 36 naar 39. Nieuw binnen Bruno Mars, It Will Rain op 38, 37, Pixelot, All About Tonight. 36 nieuw binnen voor Ed Sharon, Lego House. James Morrison, Slave to the Music, staat 14 weken in de lijst en zakt van 26 naar 35. Crystal Fighters, Champion Sound, in de tweede week omhoog van 38 naar 34. En 33 nieuw binnen, Katy Perry, The One That Got Away. Britney Spears and Criminal, in de tiende week zakt het van 20 naar 32. En William Temptation, die is ook onderweg naar beneden. Shot in the Dark, in de negende week zakt het van 27 naar 31. 30 is er voor David Gattassia. Titanium staat ondertussen ook 14 weken in de lijst en daarmee ook een van de langste Genoteerde platen 39, 29. Daar vinden we dan een plaat die vorige week nog op 35 stond. En in ander is van Rihanna. Juurderman gaat in de derde week 6 plaatsen omhoog naar nummer 29. the time. Be you. Zandvoortse Radio wordt het alweer twee minuten over de klok van half vier. Tijd om eens te gaan kijken CFN, naar... Uh... Westkust, weerbericht. De zon die komt vandaag geregeld voorschijn, maar er kunnen ook wel wat buien voorkomen. Wind die komt vanuit het westen tot noordwesten overlatmatig aan zeekrachtig. Temperatuur vandaag maximaal 9 graden. En vanavond hebben we dan de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Maar de komende nacht neemt de wolking weer toe. In de loop van de nacht gaat het zelfs wat regenen. Ook de zuidwestenwind neemt in kracht toe in buiten overland vrij krachtig. Aan zee zelfs hard, de temperatuur vannacht wordt een graadje of vijf. Morgen valt er vooral in de ochtend geruime tijd regen en motregen. Morgenmiddag is het op de meeste plaatsen wel droog en wellicht is hier en daar ook een knipoogje van de zon te zien. De temperatuur die stijgt weer naar maximaal 11 graden. Zaterdagavond, zondagnacht, dan is het overwegend bewolkt en vooral in de nacht dan is er een buienkans. De windje waait wijd uit het westen is hard aan zee de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Zondag is het half tot zwaar bewolkt en vallen de buien. De westelijke wind die waait aan zee hard en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. De zondagavond maandagnacht dan masseert er de volgende storing. Dan valt er geruime tijd regen. Echt lekker weekend gaan we dus niet tegemoet, maar ja. Het is wel Sinterklaas weekend natuurlijk hè. Het ritme van stand voor, stand voor. G -G And drink the sickle, cozy sense of let go. He left me begging on my knees. Please, please go play some more piano. Yeah, Then that, I know I like, I hate you. You dirty, filthy flea. Please, just wanna bump, just wanna bump, just wanna bump.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 Up. Cause a party ain't a party till you ride on through it End up on the floor I can't remember you clearly Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, pumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me, liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you was fired to the friend? I like on my homie, Tyler, we can all sub again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Waste it so irrelevant. Get take to the head, who's selling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the fact I sound too intelligent. A little jack can't hurt this veteran. I show up, but I never my up, so let the drip show up. Oh, oh. I got a hangover. Whoa! For sure I gotta hang all the world. En Flowrider de Hangover. Een plaat waar mensen zondagochtend vaak nog gaan terugdrinken en drinking too much, that's for sure. En dan met die hoofdpijn op zondag wakker worden. De plaat doet het wel goed. Gaat omhoog van 32 naar 27. En de de plaat die ons doet denken aan het WK-voetbal. Joland to be aan cool, met de Crystal Waters en Le Bam. Althans, de plaat niet direct, maar natuurlijk wel Joland to be cool. In de tweede week gaan ze omhoog van 34 naar 28. We gaan langzaamaan verder omhoog naar de lijst. Op weg naar de nummer 1 van Europa... Voor het zover is, zijn we wel ruim een uur verder. En ook een hele hoop hits verder. Waaronder David Guetta en Jesse G. Op 26 vinden we repeat in de derde week omhoog van 33 naar 26. Zie je... Met de koffer van Toto tussen het Africa Er zijn meerdere mensen die het ooit geprobeerd hebben Om uh, Toto voor uh, Africa te kofferen Maar uh, weinig is het echt op een leuke manier gelukt Jason Rulo lukt dat wel fight for You staat nu vier weken in de lijst Dan gaat hem omhoog van 29 naar 25 En voor op 26 David Guetta en Jesse G en repeat En repeat staat drie weken in de lijst dat Gaat van 33 naar 26 nog één plaat voor je in de top 20, ook meteen op 1 21 dan maar. In de vierde week blijven zitten aan met levels op nummer 21. Levels deze week op 21 blijven zitten. Vier weken lang nu in de lijst. En geeft ons net voor de klok van 4 uur nog even tijd om achterom te kijken. David Getta en Sia Titanium. In de 14e week zakken het van 22 naar 30. Van 35 omhoog naar 29 in de derde week. Rihanna, you're the one. Blands McCool en the Crystal Waters. La Bamp. In de tweede week gaan ze omhoog van 34 naar 28. Van 32 naar 27 in de derde week. Tyre Cruise en Flowrider. De Hangover. David Guetta, Jesse G en de repeat in de hele week van 33 omhoog naar 26. Van 29 naar 25 in de vierde week. Jason Rulo, fight for you. En James Morrison, I won't let you go. Staat nu 11 weken in de lijst. Zakt van 15 naar 24. Van 17 het naar uh, 23. Dat doet David Ketta, Nicky Minier en Turn Me On. Ondertussen 12 weken in de lijst. Op 12 weken in de lijst. Bruno Mars, Mary You. Zakt van 9 naar 22. En met die 13 plaatsen zakken is hij de snelste daler van deze week. En de met Level staat nu 4 weken in de lijst. En blijft er staan op 21. 20 is voor Broke Frazier Something in the War in. De 13 weken zakken die van 18 naar de, uh, nummer 20. In de 5 week 5 plaats omhoog. Dat doen de Red Hot Chili Peppers. De Manne of Roses gaat van 24 omhoog naar nummer 19.